op een dienste, stilgestaan bij het dienaar zijn van God. Eén keer in, vanuit de brief aan Petrus, leef als vrije mensen, handel als dienaren van God. En de laatste keer dat ik bij u was, spraken we uit Jesaja 61, dat we geroepen en gezalfd zijn om bevrijding uit te roepen. En vanmorgen wil ik eens op een speciale manier stilstaan hoe dit nu ook werkt in een leven van één persoon of van een familie, een geslacht. En zelfs eigenlijk van de hele toenmalige wereld. Egypte, het geslacht van Jacob en zijn zonen. En eh, ik lees u voor vanaf Genesis 37. Het is eigenlijk een vrij lange geschiedenis. Het beslaat um, de hoofdstukken 37 met uitzondering van hoofdstuk 38 tot het eind van Genesis. Dus ik hoop dat u vanmorgen even de tijd hebt. En ik wil eigenlijk de hoofdpunten van dat verhaal met u doornemen. Maar wel zoveel mogelijk alle aspecten. Want het begint eigenlijk al met het levensverhaal van Jacob. Jacob de vader van Jozef. En dus we willen vanmorgen stilstaan, zeker bij de rol van Jacob. Bij de rol van Jozef. En zeker niet te vergeten de rol van Jozef Broers. Maar uiteindelijk bij de rol van God in het hele Jozef verhaal. Het is een ontzettend boeiend verhaal waarin het lijden een hele grote rol speelt. En waar God eigenlijk dwars door alle lijden laat, heen laat zien, dat hij in de duisternis van de wereld, in de gevangenschap, ons oproept om Evet-Jawet te zijn, zoals we het de vorige keer hoorden, en zijn licht geeft. Dus daarom is zeker het Jozef-verhaal echt ook wel een ganouka-verhaal. Want God brengt dwars door alles heen, dwars door de duisternis, onverwacht het licht... Ik lees u voor. Genesis 37. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar zijn vader gewoond had. En dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vader. Van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden dus ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. En op een keer had Jozef een droom en toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze nog een grotere hekel aan hem. Moeten jullie eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land, schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen en bogen daarvoor. En zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil jij over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en broers vertelde... Wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat gebeurd was. Tot zover even deze schriftlezing uit 37... Ik wil eventjes de verschillende leesgedeelten aan elkaar vastkoppelen. Hoofdstuk 37 gaat door met de uitnodiging van Jacob aan Jozef. Die zegt, ga, dus toch eens aan je broers, uh, ga eens naar je broers kijken hoe het met ze gaat. En uh, ik wil echt weten van, uh, hoe het met ze gaat. Nou, Jozef heeft er eigenlijk best wel zin in. Goed, zegt hij, heel bereidwillig. En hij gaat ze dan zoeken. En als ze hem dan zien, komt weer de zavende gat achter terug: die kerel die gaan we vermoorden. We kent het verhaal wel. Er zijn er een paar die zeggen: we gaan hem vermoorden. De anderen vinden dat toch wel heel erg ver gaan. Die zeggen: eh, oké, okay, eh, laten we hem verkopen. Want dit is toch onze broer. Uiteindelijk komt hij in Egypte terecht. Ze verkopen hem en dat is het verhaal waar. Genesis 39 mee doorgaat. In 39 is hij verkocht... ...aan een lijfwacht... ...van de farao. Daar krijgt hij eigenlijk meteen de leiding. Hij maakt meteen eigenlijk een goede start. En die vrouw van die Potiphar... ...die vindt hem wel zo aardig... ...en die wil hem elke keer in haar bed trekken. Daar voelt hij toch weinig voor... en hij maakt heel duidelijk dat hij het vertrouwen van zijn meester niet wil schaden. En nog meer, hij zegt, als ik dat zou doen, zou ik God wel heel erg beledigen. Dus, maar uiteindelijk komt hij dan in de gevangenis, omdat die vrouw over hem liegt. Dan gaat Genesis 40 door, terwijl hij in de gevangenis zit met het verhaal van de schenker en de bakker... En die hadden ook een droom. In die tijd wordt er blijkbaar nogal veel gedroomd. En hij weet die droom uit te leggen. En die werkt ook, want de Schenker die komt vrij en die vergeet intussen wel dat Jozef die droom gedaan heeft, of die droom uitgelegd heeft, die is veel te blij. Maar uiteindelijk gaat Genesis 41 door met het verhaal van de droom van de farao, want die krijgt ook een paar droompjes. En in één keer herinnert die schenker... dat die Jozef zijn droom goed heeft uitgelegd... en komt Jozef opnieuw in beeld... en wordt Jozef bij de farao geroepen. En u weet het verhaal van de zeven vette koeien... en de zeven magere koeien... de zeven vette aaren en de zeven magere aaren. En Jozef die komt dus bij die farao, wordt bij de farao geroepen, netjes geschoren, gekleed. En wat ik u dan wil voorlezen: um, hij weet die droom zo goed uit te leggen. dat die farao, die, die voelt meteen: hé, hey, deze man die vertelt inderdaad de waarheid. En. Jozef is ook dan meteen weer uh, eigenlijk vol van plannen. Hij zegt, hij waarschuwt, nou, nu komen er zeven vette jaren. En wat je nou moet doen, farao, maak er gebruik van. En stel iemand aan die uh, ontzettend veel uh, verstand ervan heeft... ...zodat we eigenlijk in de jaren die daarna komen, die zeven magere jaren dat we dan uh, door die tijd heel goed heen komen, want denk erom, er komt een gigantische hongersnood aan over de hele wereld, en daar moeten we op voorbereid zijn. Nou, die faro die heeft zoveel vertrouwen in hem, dat hij zegt uh, in vers 38, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? Zei de farao tegen hen. En aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig is en wijs als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik, u boven, zal ik boven u staan. Nou, Jozef weet feite niet wat hij beleeft. Van het ene moment zit hij in de gevangenis. En het andere moment wordt hij onderkoning van Egypte. ...en krijgt hij notenbenen over het toenmalig machtigste rijk van de wereld... ...de macht en heerschappij. Er brak eigenlijk voor deze Jozef een geweldige tijd aan... ...en u moet eens kijken hoe hij dat eigenlijk zelf onder woorden brengt... ...in vers 50... ...nog voordat de periode van hongersnood aanbrak... ...kreeg Jozef twee zonen bij Asnat... ...de dochter van Potifera, de priester uit Hel Heliopolis... De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en gemis van zijn familie had te doen vergeten. En het tweede kind noemde hij Ephraim, Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te verduren heb gehad. Dan breekt de tijd aan van de hongersnood. We hebben nou een beetje de chronologie gehad. In hoofdstuk 37 is Jozef 17... En u kunt lezen uh, in 41 dat op het moment dat hij uh, onder koning werd, dat zie je in vers 46, was hij 30 jaar, dus we zijn nu 13 jaar verder. Dan komen nu dus de zeven uh, vette jaren en de zeven magere jaren. En u ziet in hoofdstuk 42 dat de magere jaren blijkbaar uh, zijn aangekomen, want nu komen Jozefs broers naar Egypte. En in 43 gaat dat door. We komen er straks zo op terug wat er zich dan allemaal afspeelt. Uh, eigenlijk een heel prachtig verhaal, maar ik wil u meenemen naar uh, de grote onthulling. In Genesis 45. Er heeft zich heel wat afgespeeld uh, intussen. En nu gaat Jozef bekendmaken dat hij Jozef is. Hoofdstuk 45. Jozef kon zich niet langer goed houden tegenover allen die daarbij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al twee jaar. En ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God... Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in gozen wonen dicht bij mij, met uw kinderen, met uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Nou, dat verhaal wordt werkelijkheid, die droom wordt steeds meer werkelijkheid uit Genesis 37. Jacob weet niet wat hij hoort, hij is zo ontzettend blij. En ik zei al, we nemen ook de rol van Jacob mee. Wat hij zegt tegen die farao, wil ik u niet onthouden in dat geheel. Um, hij komt in Genesis 47 Komt hij in aanraking met die faro. En dat, vraagt, dat is vers 8. Ik lees u voor, de faro vroeg hem naar zijn leeftijd. En Jacob antwoordde, 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, en dat is even wat ik wil beklemtonen, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Er komt een hele mooie tijd dat Jacob in, uh, in Egypte is. Uh, Urenlang hebben ze nog gepraat met elkaar. Er vindt een zegening plaats, want uh, Jacob gaat uh, sterven in uh, Genesis uh, 48-49. Hij zegent zijn zonen en uh, ze gaan hem massaal begraven in het land Canaan. en... Jacob is dood en het hele verhaal komt eigenlijk weer terug. De angst van de broers en daar gaan we nu naartoe. Dat is het slothoofdstuk van Genesis 50. Ik lees u voor vanaf het 15e vers. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozef's broers tegen elkaar. Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich breekt voor alle ellende die wij hem, hem, hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna ging hij, gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op de knieën en zeiden, wij zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei, wees maar niet bang, want ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd... om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen... En zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Een heel indrukwekkend verhaal. Het zal hier maar gebeuren dat jouw broers jou willen vermoorden. Eigenlijk een probleemgezin dus. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zou het huis, het gezin van Jacob, echt wel een klant zijn van de jeugdzorg. Daar zouden ze bovenop zitten. Tegenwoordig komt er wel eens een probleemgezin. op het journaal. En heel Nederland weet het. En als er dan een kind vermoord is. dan zeggen ze. waarom heeft de jeugdzorg daar niet zo goed voor gezorgd? Dan. wat moet dit niet een geweldige impact hebben gehad op Jozef? We hebben voorgelezen uit. Genesis 37 had dat hij nog maar een jongen was van 17 jaar. Als je zo'n boodschap krijgt. Als jongen van 17 jaar. Zou je eigenlijk verwachten dat iemand dan wel zijn leven lang getraumatiseerd is. Zijn leven lang. We kunnen daar misschien makkelijk overheen stappen. Maar wat je zelf in je eigen familie hebt gehoord... of hebt gezien... dat heeft een behoorlijke impact. En misschien hebben we allemaal... in mindere of meerdere mate... een soort Jozef-verhaal. Misschien is het niet zo erg... dat je in jouw gezin hebt zulke talen hebt gehoord... of zulke dingen op je netvlies hebt gezien... maar wat je vader of je moeder... Of je je omgeving, kan het zo goed op een school zijn geweest, of in de gemeente, aan innerlijke boodschap, aan jou heeft overgebracht, is iets wat je leven lang bij je kan blijven. Bijvoorbeeld, je merkt aan je ouders dat ze eigenlijk helemaal niet zo blij met je zijn. Eigenlijk helemaal niet zo enthousiast. Je bent eigenlijk misschien helemaal niet zo apart. Er wordt maar een beetje geleefd. Je betekent eigenlijk niet zoveel. Dat neem je wel allemaal mee in je leven... ...nadat je bij je ouders weg bent. En zo nam Jozef ook... ...deze boodschap... ...mee naar Egypte. En daar zit hij dan alleen... Hebben we hebben gelezen hoe Jozef er eigenlijk op reageert. Ik zei al, het is eigenlijk een, een programma om levenslang getraumatiseerd te zijn. Maar niks met de Jozef. Hoe wonderlijk is dat niet? Hij laat tot drie keer toe zien dat hij in staat is om enorm veel vertrouwen in te boezemen. Hij krijgt meteen bij Potiphar de leiding over het hele huis. Die man die vertrouwt hem in alles. Hij komt in de gevangenis. In no time wordt hij in alles vertrouwd. En heeft hij de leiding. En, we zagen net, hij is 30 jaar... En de farao die vertrouwt hem zo, dat hij zelfs de machtigste heerser wordt van het toenmalige rijk. Verbluffend. Je zou zeggen van, heeft hem dat dan helemaal niks gedaan? Is hem dat gewoon niet in de koude kleren gaan zitten? Heeft hij daar gewoon zomaar eventjes overheen kunnen stappen? En heeft hem dat helemaal geen pijn gedaan en geen verdriet? Ik heb u voorgelezen van hoeveel hij daarmee bezig is geweest. Je moet eens kijken van hoe hij, welke namen hij geeft aan zijn kinderen. Daarmee laat hij precies zien dat het hem dag en nacht heeft bezig gehouden. Dag en nacht. Hij noemt zijn eerste zoon. Wij lezen in het Nederlands Manasse. In het Hebreeuws is het Menashe. En voor de Hebreeuws, voor degenen die het Hebreeuws kennen. Het is een kalvorm, een oude Hebreeuwse werkwoordsvorm. Sha, en dat wil zeggen vergeten. Menashe is een tegenwoordig deelwoord, wat eigenlijk wil zeggen, hij die vergeet. God heeft mij doen vergeten alles wat mijn familie mij heeft aangedaan. Met andere woorden... Hoe Jozef met zijn trauma omging, was wel een heel nauwe relatie met God. De tweede zoon noemt hij Ephraim in het Hebreeuws. Ephraim. Daar zie je ook weer de E is toekomstige vorm. Dan komt er een P-risje he. en dat betekent vruchtbaar, vruchtbaar zijn. Ik zal vruchtbaar zijn. En dan is een hele gekke vorm. Ephraim klinkt eigenlijk in het Hebreeuws als een soort dualis vorm. Dus twee. Alles wat in het Hebreeuws twee is, dat klinkt als ayim. Dus je hebt hier een hand. Je kent het het Hebreeuwse woord kennen jullie allemaal. Jat. Jat. blijft er met je er vanaf. In het Hebreeuws zijn twee handen. Yadayim. Nou is dus die naam Efraim. Betekent. Dus eigenlijk. God heeft mij zoveel vruchtbaarheid gegeven. Is zo vruchtbaar, uh, ik heb zoveel vruchtbaarheid gezien. Gekregen in mijn leven. Dat is eigenlijk een dubbele portie. En eigenlijk is er een soort woordspeling. Want Egypte. Heet in het Hebreeuws Mitzrayim. En Mitzrayim. Daar dus zit het woord. Metsar in. En metzar is eigenlijk eng. Eng. En dat wil zeggen dat heeft eigenlijk fysiek veel te maken met hoe Egypte is. Dus is eigenlijk een soort landengte. Maar eigenlijk in geestelijke zin was Mitsraim, Egypte, voor Jozef wel in, in grote mate een... Iets wat enorm eng was. Iets wat voor hem een enorme benauwdheid was. En in dat Mitzrayim heeft God ervoor gezorgd dat er een Efraïm kwam. Ruimte. Oneindig veel vruchtbaarheid. Met andere woorden, deze Jozef die is in staat om ondanks het trauma wat hij heeft gehad, zoveel vruchtbaarheid te ontwikkelen dat op elke plek waar hij komt, dat hij in feite zijn moeilijkheden, waar je eigenlijk misschien normaal in menselijk oogpunt knettergek van zou worden, om die eigenlijk om te bouwen tot iets wat boven alle menselijke vermogens uitteelt. Uit en dan komen zijn broers om het hoekje kijken. Eigenlijk zou je verwachten dat zo iemand als Jozef, dat hij dat die bijna niet meer kan ademhalen als je depressief bent dan kun je bijna niet ademhalen nou als er iemand depressief had kunnen zijn zijn leven lang was Jozef wat zie je nou bij die broers ik heb je voorgelezen de onthulling komt wie zijn er verlamd van schrik de broers wie zit er in de problemen? Jozef niet. De broers. Ik heb u voorgelezen uit het laatste hoofdstuk. Van hoe tot, hoe tot op het laatst toe. De broers handelen. Mooi nagaan. We hebben voorgelezen in het tweede jaar. Van de magere koeien. Laat Jozef zien. Ik ben Jozef. Dus dan hebben ze nog vijf jaar van hongersnood, hebben ze hem nog gekend. Daarna heeft, staat er geschreven, nee in zijn totaliteit heeft Jacob zeventien jaar in Egypte gewoond. Zeventien jaar lang hebben ze dus kunnen zien dat Jozef hun al lang vergeven had. En wat gebeurt er? Na zeventien jaar is Jacob dood. En denken ze weer, oh jee. Nou gaat hij wraak nemen. Nou gaat het fout, dan nou wordt het foute boel. Nou, euh, nou worden we aangepakt. Wij euh, dachten hem te vermoorden. Nou, nou worden de rollen misschien omgekeerd. In deze hele lijn van het verhaal speelt dus wel terdege een rol van hoe je een Evet Yahweh bent, hoe je in al je lijden, in alles wat er op je afkomt, in alles wat je hebt meegemaakt, hoe je leeft. En hoe Jozef dat deed, en hoe die broers dat deden. En je moet er eigenlijk eventjes heel goed bij stilstaan, dat in die tijd er eigenlijk nog helemaal geen Bijbel was. Nog helemaal geen Torah. Maar die Jozef die liet wel terdege zien van dat het leven met God dat dat voor hem oneindig belangrijk was. Ook al was er nog helemaal geen Torah, hij liet wel heel erg duidelijk zien van dat hij heel nauw met God leefde. Tegen de vrouw van Potifar in de gevangenis bij de farao Overal wisten ze, dat is een man van God. Die eerst vertrouwen. Die broers, hoe zijn die met het kwaad omgegaan? Eigenlijk heel dramatisch. Ik moest toen ik daarover dacht, moest ik eigenlijk denken aan dat boek van Louis Couperus. Die heeft een boek geschreven van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. En als je dat leest, dan zie je de jaren ontwikkelen. En ieder personage in het boek, die weet wel wat de ander heeft fout gedaan. En zo is het eigenlijk ook met die broers van Jozef. Daar in Dothan, toen Jozef nog maar 17 was, en ze zeiden, ja, hey, die gaan we vermoorden. Deze woorden namen ze hun leven lang mee. In plaats van dat ze nou ooit eens een keer gingen zeggen, ja jongens, wat wij hebben gedaan, dat was toch afschuwelijk. Daar moeten we toch echt eens met Jozef over gaan praten. Dat, dat, dat, dat is niet te bevatten. Hoe wij zijn leven kapot hebben willen maken. En het kwam niet uit hun strot. Ze konden het niet. Zelfs tot op het laatste hoofdstuk. Zijn ze eigenlijk nog schijnheilig tot op het bod? Want volgens mij, als je het mij vraagt, hebben ze daar nog behoorlijk zitten liegen. Want ze zeggen, en het komt volgens mij echt uit de lucht vallen. Nou, vader Jacob, die heeft toen hij nog leefde, heeft hij gezegd, als, Jozef, als ik er nou niet meer ben, zeg dan tegen Jozef dat hij zich niet moet breken. Nou, volgens mij heeft Jacob het nooit gezegd. Als zou die het gezegd hebben, dan nog, zie je in hoofdstuk 50, zie je gewoon dat ze hartstikke bang zijn. En dat had nooit gehoeven. Ze hebben het gewoon nooit goed gemaakt. Met andere woorden, ze hebben nooit geen antwoord gegeven op het kwaad in hun. Iets wat wel oneindig belangrijk is. In hoofdstuk 45... 17 jaar geleden zegt Jozef al, jongens, broers, ik heb het je vergeven. Ze hoefden nog niet eens om vergeving te vragen. Hij zei, ik heb het je vergeven. Misschien is dit wel een beeld wat ook past in ons leven. Want wij kunnen misschien makkelijk denken, wij denken misschien makkelijk in hokjes. Oh ja, nou ik ben inderdaad een Jozef. Of ik ben, misschien denkt u wel, ik ben, ik lijk wel aardig op die broers. Misschien denkt u zelfs, ik denk, ik lijk misschien een beetje op Jacob. Maar wat je eigenlijk in hoofdstuk 45 hoort zeggen, ik heb het je vergeven, klinkt eigenlijk als, dezelfde taal als de Messias. Ik ben gekomen, mijn bloed is voor jullie gegeven. Want Jozef is daar een oneindig type van de Messias. In het Jodendom wordt de Messias of Ben David genoemd, zoon van David... ...of Ben Jozef, zoon van Jozef. En als je nou eens hier eens kijkt hoe Jozef alle kenmerken heeft van een Messias... Van een Messias zoals wij die de vorige keer hebben onderzocht in Jezaja, de Evet Yahweh. Ik ben er voor jullie gekomen. Ik ben het licht van de wereld. Eigenlijk zegt hij ook vanmorgen zo tegen ons. Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie hoeven geen zorgen te hebben. Ik neem geen wraak. Maar hoeveel van ons zijn misschien net als een broer, als de broers van Jozef, die eigenlijk altijd moeten denken aan iets wat ze verkeerd hebben gedaan. Oneindig verkeerd. Misschien wel heel reëel. Misschien ook wel heel erg. En het komt er strot niet uit om het te zeggen. Alles camoufleren. Je camoufleert het jarenlang tegen je vader. Wat voor een kwaliteit van leven hebben ze niet gehad. Je zegt doodlijk tegen je vader. Ja, ik weet het niet hoor. Volgens mij is die vermoord. En heel schijnheilig neem je nog dat mooie kleed mee. Wat je vader hebt gegeven. En jarenlang laat je je vader zomaar lopen. in alle verdriet. Het is van geen wonder dat ze zo schuilig moeten zijn. Als je niet eerlijk bent, kan het licht nooit doorbreken in je leven. Nooit niet. Vandaar dat degenen die het veroorzaakt hebben, in Genesis, er erger aan toe zijn als het slachtoffer. Want Jozef was wel eerlijk. Er wordt van Jozef wel eens gezegd, ja dat was een verwend yogi. Hij vertelde alles door tegen zijn vader. Papa, ze hebben dit gedaan, ze hebben dat gedaan. Maar als je eigenlijk het geheel leest van Genesis... geloof ik nooit dat Jozef een verwend jochie was. Verwende jochies die kunnen niet meteen leiding geven aan een huis van Potifar. Verwende jochies kunnen nooit leiding geven in een gevangenis... En verwende jochies kunnen al helemaal nooit onderkoning zijn van een onmetelijk rijk van Egypte. Verwende jochies denken aan zichzelf. En dat deed Jozef absoluut niet. Hoe is het mogelijk dat hij in staat is om tegen zijn broers te zeggen. Jo, wat jij hebt gedaan, denk er gewoon niet meer aan. God heeft het gewoon zo geleid. Hij laat alles meewerken ten goede. En daarom is eigenlijk het Jozef verhaal... ook gewoon een Hanukkah verhaal. Dwars door alle lijden heen... is er in één keer... onverwacht en ongedacht... bevrijding licht. Het kon ook net zo goed een purim verhaal zijn... ...dwars door de levens van mensen heen. In het lijden. Daar mogen we wel goed bij stilstaan. Als er één iets is waar we als mensen maar heel moeilijk mee om kunnen gaan... ...en zeker als gelovigen... ...is het het lijden. Want we willen altijd toch overwinning. Ik heb één van de vorige keren gezegd... ...dat dat wel heel nauw komt kijken... We moeten daar wel gewoon eerlijk over zijn. Tegenover onszelf in de eerste plaats. Wees eens eerlijk. Als u lijden hebt in uw leven. Wat het ook is. Dat is heel goed dat u daarmee naar een voorganger gaat. Dat is heel goed dat u, daarmee, dat u, daarvoor, dat u daarvoor bidt. Maar willen we niet heel gauw dat het met een vingerknip weer gauw opgelost is... zodat we eigenlijk weer... gewoon door kunnen gaan met het leven... wat we hadden. Het is voor ons absoluut... vaak niet te begrijpen... dat de regie... van het lijden... in handen van God is. Want dat zou ik zeggen... dat is iets... wat je nogal eens hoort... in de evangelische kring moeten proclameren. Proclameren dat God de bevrijder is. Proclameren dat God de overwinning heeft. Maar intussen denken we dan, dan is het lijden straks over. Dat hoop je tenminste. Wat ik en u hierin doen is ten opzichte van onszelf en van God... wel heel erg belangrijk. Want als wij denken... dat wij in dat hele gebeuren... God kunnen manipuleren... door... op zo'n manier te proclameren... dan bedriegen we onszelf wel. En ik denk dat het dus hard nodig is... om te zeggen tegen onszelf... dat we onszelf goed voor de gek houden dan. Want God laat lijden soms gewoon toe. Niet één dag... Niet één maand. Bij Jozef duurt het dertien jaar. En misschien duurt het nog wel langer. Wat we wel moeten doen. is God er helemaal bij betrekken. Want dat is wel het goede van proclameren. Het gaat om het geloof erin. Wat we ook, in welke omstandigheden we ook terecht zijn gekomen. Het verhaal van Jozef zegt. Betrek God erin als de God van je leven. Dan alleen kan het goed komen. En doe ook de dingen die de God van je leven vraagt om te doen. Want als Jozef Raak zou hebben genomen, had hij absoluut de zegen van God nooit gekregen. Wat eigenlijk heel apart is aan dit verhaal, is ook nog het dromen. In de volksmond zeggen ze zo makkelijk, dromen zijn bedrog. Ik zei net al, er wordt hier heel wat gedroomd. Jozef droomt, Jacob heeft heel veel dromen gehad. De Schenker en de bakker dromen, Farao droomt. Nou, wie droomt er niet? Zouden wij zeggen dromen zijn bedrog? Dromen zeggen heel wat over ons leven en luisteren wat meer naar onze dromen. Ze kunnen een wereld voor ons open doen omdat ze namelijk een stukje waarheid van ons leven vertellen. Of een stukje waarheid die God in ons leven wil brengen. Het is niet bedoeld om daar nou eens trots op te zijn. Van ja, nou heb ik een droom gehad. Zie je, God is in mijn leven. Nou, een droom is alleen maar een middel. Ik wil u in dit verband even meenemen naar nummer 12. Dat, daar wordt het gezag van Mozes betwist. En uh, God geeft daar eigenlijk onmiddellijk een antwoord op. Ik lees je voor vanaf uh, het vijfde vers. Toen daalde de Heer af in de wolkelom, ging bij de ingang van de tent staan, riep Aaron en Miriam. Die twee die wilden het toch even wat anders. Nadat ze beiden naar voren waren gekomen, zei hij: Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks. Duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Zien jullie hier in al, eigenlijk al de woorden... Die Yeshua later zegt. Hij zegt tegen zijn discipelen. Tegen jullie spreek ik niet in gelijkenissen. Jullie zijn mijn vrienden. Een droom. Is eigenlijk niet meer als een middel. Een middel. Om dichter bij God te leven. Met Mozes ging hij vertrouwelijk om. Psalm 25 zegt ook. Hij gaat, God gaat vertrouwelijk om met degene die zijn verbond en geboden bewaren. Daar gaat hij vertrouwelijk mee om. Dus het is niet ver weg in dromen. Als we dat gaan doen, dan gaan we leven in dromen. Dan leven we niet meer bij de realiteit van de Bijbel, van het Woord. Ze moeten ook niet jaloers worden op dromen. Als we ze hebben Moeten we net zo doen als Jacob, die zei, die dacht erover na. En Maria, die bewaarde ook al die woorden in haar hart. We moeten erover nadenken, het is een middel. Ik zei net, we staan stil vanmorgen bij de rol van Jozef, de broers, God, maar ook nog Jacob. Waarom doe ik dat? Die Jacob, die heeft in dat geheel wel een heel belangrijke rol. Hij is eigenlijk de vader van de geslachten. En toen ik het verhaal, het levensverhaal van Jacob nog eens opnieuw las, u moet het ook nog eens doen, toen dacht ik, wat een eigenlijk een bange man was dat. Oké, okay, God kwam in zijn leven, hij had hele mooie momenten. Maar hij is wel zijn hele leven lang bang geweest. En waarom? Zijn naam was Bedrieger. Nou, daar heeft hij de vruchten van moeten plukken. Heeft zijn vader bedrogen. Die was al blind. Hij ook naar Ezo. Hij had de huiden omgedaan, zodat het toch allemaal wel leek dat hij inderdaad Ezo was. Zijn broer Ezo bedroogt hij moest kijken hoe later hoe bang die is om Ezo te ontmoeten. Hoe bang. En hoe God daarop reageert. Want op een gegeven moment komt er een nacht en daar leert God hem eigenlijk om te vechten. Toen pas kwam hij eigenlijk pas een beetje over zijn angst heen. Maar welke rol zou Jacob eigenlijk niet gehad hebben? In het leven van al zijn kinderen. Ik zei al. In die tijd was er nog geen Torah. Maar je kunt aan Jozef zien. Dat hij een fantastische opvoeding heeft gehad. Fantastisch. Anders had hij nooit zo kunnen handelen. Maar je moet eens kijken. Vanuit een en hetzelfde gezin. Wat voor hun kinderen daaruit voortkomen. Wat daarvan gezegd wordt. In de zegeningen. Die Jacob uitspreekt over zijn kinderen. toen hij doodging. heeft hij het over Ruben. Dan wordt meteen gezegd dat hij niet de eerste zegen krijgt. omdat, en dat staat al eerder vermeld. voor Genesis 37. hij met de bijvrouw van zijn vader in bed heeft gelegen. Nou, dan komen Simeon en Levi. Simeon en Levi, kunnen lezen in Genesis 34. die hebben behoorlijk huis gehouden in een stad, in de buurt, omdat Dina werd verkracht. Wat doen die broers uiteindelijk? Die vermoorden alle mannen van de hele stad. Een schande voor Jacob. Want ze waren juist overeengekomen dat al die mannen zouden zich allemaal laten besnijden. En er zou eigenlijk helemaal geen braak genomen worden. Maar nee, Simeon en Levi, die nemen de braak. En wat zegt Jacob tegen ze? Dan komt de bange Jacob weer om de hoek kijken. Het was eigenlijk maar een kleine familie in een groot land. Jongens, dit gaat onze koppen kosten. Daar was Jacob bang voor. En u kunt in die hele verhalen kun u lezen van hoe God er eigenlijk op reageert. God die, die leg in die harten bij de mensen daar, dat ze eigenlijk bang zijn van die familie van Jacob omdat ze zien dat hij de God is van hen. En dat dat niet mee te spotten valt. Dus Jacob hoeft eigenlijk helemaal niet bang te zijn. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen. In die hele lijn van het leven van Jacob. Lees ik eigenlijk een beetje. Wat hij heeft overgebracht op zijn kinderen. Als jij een bedrieger bent geweest. En je hebt daar zo lang. En hij heeft daar best wel lang mee moeten leven, sinds hij bij zijn vader en moeder wegging, en naar Laban ging, zeven jaar voor die dochter, zeven jaar voor die dochter werken. En dan, dan kom je Ezo tegen, en daarbij nog doodsbang. Moest kijken wat voor cadeau die geeft aan, uh, wil geven aan, aan Ezo. Allemaal uit angst. Wat dat betreft, geeft de figuur van Jozef een heel andere indruk... Het lijkt alsof de Jozef, ook al heeft hij dit trauma meegemaakt, enorm stabiel is. Je leest ook elke keer, en de Heer was met Jozef, en hij zegende hem. Overal. Nou, waar lezen we in de Bijbel dat God mensen zegent? Als ze zijn verbond en geboden bewaren. Daar was Jozef wel de meest expliciete vertegenwoordiger in van de Messias. Als hij daar staat in Genesis 45 tegenover zijn broers... ...staat hij daar eigenlijk op dezelfde manier als de Messias. Eigenlijk met wagen bij de eh, open armen. Jongens, alles is goed. Kom maar. Kom maar. Voor ons, als wij nog altijd leven zoals de broers... Misschien in veel mindere mate, wel terdege een aansporing om te breken met alles wat misschien ons nog bindt, net als die broers. Dat we weigeren, misschien zelfs tot onze dood toe, om te zeggen waar het bij ons fout gaat. In een van de vorige diensten was er een broeder en die gaf een getuigenis en die had allerlei bladen neergelegd over het lijden in de wereld. En dat organisaties daarmee bezig zijn, open doors. En het verbaasde hem, zei hij toen, dat daar eigenlijk nooit op gereageerd werd. En ik vroeg hem vanmorgen van, heb je daar nog reactie op gehoord? Nee, zei hij, heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd. Ik wil eigenlijk vragen, geef nog eens antwoord aan deze broeder. Want hij zit daar best wel mee. Maar ik wil eigenlijk nog meer zeggen. Het lijden in de wereld, als we dan denken alleen maar wat heel ver weg is, en ons daar alleen maar mee bezig zouden houden, dat zou niet zo goed zijn eigenlijk. Want dat is ook heel de wil van God niet. Het kan nog alles zijn in ons leven, ik betrap me er ook best wel eens op, en misschien u nog veel meer. Dat u misschien meer bezig bent met wat ver weg is, of verder weg als binnen je gezin, je vrouw, je kinderen, je man, je familie. Maar eigenlijk bezig bent met de dingen daarbuiten. Misschien als je heel eerlijk bent wel een stuk compensatie. Van, je denkt eigenlijk maar liefst niet meer aan alles wat je zoveel pijn hebt gedaan. En misschien zit er ook heel iets goeds in, net zoals bij Jozef. Omdat hij die naam gegeven heeft, menage. Ik vergeet het. Maar het kan ook zijn, een stuk afkeer, een stuk verharding. Dat je denkt, ze kunnen er maar, maar drie. Het is best. Ik leef mijn eigen leven nu. Ze doen me maar wat. Ik leef mijn eigen leven nu. Ik ben vrij. En je trekt je van je familie geen moer meer aan. Omdat je eigenlijk heel boos bent. En eigenlijk in je gedachten heb je die braak. En eigenlijk in je gedachten heb je diezelfde, datzelfde gedrag van die broers. Waar God ons vanmorgen toe oproept... is om alles nog eens van ons leven te overzien... En zoals hij zegt dat we Yeshua moeten volgen, zo moeten we hem ook heel dicht volgen in wat hij eigenlijk in ons leven wil, discipelen zijn. Als vanmorgen bij u boven komt, ja, ik heb net als die broers gehandeld en er zitten bij mij nog heel veel restanten, dan is dit is het moment om bij stil te staan en om. Pas op de plaats te maken. Te kunnen ons corrigeren. Ik zei bij mijn inleiding: het gaat in feite om ons antwoord op het kwaad. Het kwaad in ons. Hoe wij daar tegenover staan. Die broers, die konden ook pas op de plaats maken. Ze konden zich ook corrigeren. En van één is bekend dat hij het gedaan heeft. Ik zei net van hoe Jacob zijn zonen zegent. Nou, Ruben heeft hij eigenlijk geen goed woord voor over. Simeon en Levi, ook niet zo. Maar Juda, Juda heeft zich borg gesteld voor Benjamin, ook eigenlijk weer een Messias figuur. En die krijgt een geweldige zegen. Eigenlijk kun je in het verhaal van Jozef en in de zegeningen van Jacob, die Jacob geeft aan zijn zonen zien... Dat we allemaal opgeroepen worden om datgene wat Jozef doet, als vertegenwoordiger van de Messias, ook te doen in onze levens. En alleen dan wordt het pas echt licht in ons leven. En anders blijft de duisternis. Kies voor de God van Jozef. Amen.